De Arabische zender Al Jazeera heeft opnieuw beelden uitgezonden van de Nederlander Sjaak Rijke, die in Mali is ontvoerd. In een reportage zijn ook een gegijzelde Zweed en een Britse Zuid-Afrikaan te zien. De drie dringen er bij hun regering op aan op hulp bij hun vrijlating. Ze werden in november vorig jaar ontvoerd door Al-Qaeda. Ze lijken in goede gezondheid te zijn. De mannen hebben een baard en dragen traditionele gewaden en een tulband. In juli verscheen het eerste teken van leven van Rijken toen zei hij in een videoboodschap dat hij goed werd behandeld.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 van ABN AMRO, de Identifier 2, via een USB-kabel aan hun computer hebben gekoppeld.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 Goedenavond het landskampioenschap. Honkbal is zojuist beslist. De mannen van Kinheim zijn aan het feest vieren en die houdt kamp. Klopt, 9-tweede overwinning. Mooie overwinning, verdiende overwinning. Een sweep 4-0 in wedstrijden. Zometeen horen we er alles over. In de Amsterdam Arena zet de verdediger Niklas Moisander vandaag zijn handtekening onder een driejarig contract. Hij keert terug bij Ajax. Want eerder speelde Moisander samen met zijn broer in de jeugdelftallen. Ik heb heel veel geleerd in die tijd. En toen was ik nog niet klaar voor Ajax. De eerste van Ajax, maar nu wel. Het zal velen ontgaan zijn, maar de topklasse-clubs beginnen deze weken aan de KNVB-beker. En een van die clubs is HBS uit Den Haag. Volgens de trainer André Wetzel een vreemde eend in de bijt van de topklasse. Ja, wij hebben niet zo'n hele keurige afgesloten businessclub, weet je wel. Waar alleen businessleden binnenkomen, dat hebben wij niet. Wij hebben de vrienden van HBS, dan moet je vijf tientjes storten voor het hele jaar. Zodat uh, selectiespelers na de wedstrijd een, een gratis colaatje kunnen drinken. En het zelf een keertje niet hoeven te betalen. En er staan drie rabo renners bij, de beste tien in het klassement van. Van de Vuelta die nog jong is, maar het is toch mooi. Daar horen we straks van Rabo-ploegrijder Adrie van Houwelingen alles over. Dat allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, de Holland-series, de strijd om het Nationaal Kampioenschap Honkbal... kregen vandaag na vier wedstrijden dus al in de Best of Seven-serie een beslissing. En die houdt kamp het wet Kinheim. Ja, dat was na de afgelopen drie wedstrijden misschien niet meer heel verrassend... maar op voorhand wel. Hè. Absoluut. werden... Uh, ik wil niet zeggen weggespeeld in het begin van de play-offs... maar de eerste vier van de competitie spelen play-offs. verloor de eerste drie wedstrijden van die play-offs. Was eigenlijk kansloos. Toen heeft het bestuur de coaches uh, ontslagen. En uh, Elko Jansen en uh, Ralf Milliard en assistentcoach Hans Lemming werd uh, aangesteld. Ja, die moest nog, een, uh, nog zelf een assistent hebben. Kreeg die in de vader van Brian Engelhard. Uh, dus de oude Engelhard werd assistentcoach. En vanaf dat moment is het gaan lopen. En bleef het lopen. En nu krijgen alle spelers een medaille omgehangen. Van uh, vicevoorzitter van de Humberbond Frits Mulder. En op dit moment uh, de man uh, van de wedstrijd. Uh, het is uh, David Bergman. Want het is echt ongelooflijk geweest weer vanavond. Want ze hebben alles weer. Ze hebben alles gewonnen tot aan dit moment. Dus vier wedstrijden in de Holland-series. Eerst twee in Rotterdam. En nu de tweede in Haarlem. Hans Lemming krijgt nu de medaille om het hoofd. En ik denk dat hij ook nooit zal hebben gedacht... dat het zover zou komen. Ja, en nou gebeurt dat dus ook tegen niet zomaar een club... maar de nummer één van de reguliere competitie... Ja. die de play-offs juist wel heel erg goed begon. Ja. Uh, aan welke kant zit nou de verrassing van dit verhaal? Zit dat aan Kinheim en een Hans lemming effect of toch ook een beetje aan de kant van Neptunus dat niet thuisgeeft? Uh, ja, beide eigenlijk. Maar de, de, het grote probleem voor Neptunus was dat ze veel fouten maakten in deze serie. En dat de, de pitching bij Kinheim bijzonder goed was. Nu uh, veel gejuich op het veld. Want de beker is in handen. Daar speel je toch het hele jaar voor. En uh, groot feest in het uh, Pilmelier Sportpark in Haarlem. Uh, maar het verschil was het aantal fouten. Ook vanavond weer. Uh, ik moet zeggen, de manier waarop David Bergman stond te gooien... voor Kinheim was onwaarschijnlijk. 13 keer drie slag in 8 innings. En hij werd gesteund door een mooie homerun van Dirk van het Klooster. Al meteen in de eerste inning. Een solo homerun En Brian Engelhard, die een homerun sloeg... Met uh, het uh, tweede honk bezet. Dus toen was het 3-0 na vier innings. En pas in de vijfde inning kreeg uh, uh, Neptunus de eerste honkloper. En dat zegt ook wel iets. We kwamen nog wel een beetje terug. Rien Vernooi een solo homerun. En in de achtste inning een puntje werd het uh, 4-2. En toen dacht iedereen van, nou, misschien wordt het nog wel spannend. Maar in de tweede helft van de achtste inning, toen Kinheim aan de slag kwam... stortte Neptunus werkelijk in elkaar. En vijf punten en heel wat veldfouten leverden dus uh, uiteindelijk de titel op... voor Hans Lemming en zijn mannen. En ik heb uh, de wedstrijd allemaal gezien. En er is niets aangestolen. Het is volkomen verdiend en terecht dat uh, Kinheim voor de vijfde keer... Uh, kampioen van, uh, van Nederland wordt. Neptunus was het al dertien keer, de laatste keer in 2010... En in 2007 was de laatste keer voor Kinheim. En uh, die winnen dus door die 9-2 overwinning vanavond... voor de vijfde keer de titel in het Nederlands honkbal. Ja, dat is ongelooflijk. Kinheim back on track, kan je zeggen. Kan je nou ook alvast een beetje naar de toekomst kijken... en uh, bedenken of dit, uh, ja, of dit Kinheim dit volgend jaar weer kan flikken? Ja, weet je, het is, het is een, een, een competitie met acht ploegen... waarbij uh, er soms een ploeg ietsje bij komt... zoals UVV afgelopen seizoen het probeerde. Uh, maar het is toch vaak uh, de, de, de vertrouwde namen Amsterdam, Neptunus... dus LND Amsterdam, ja. vorig ja. jaar kampioen. Neptunus, uh, Vaza Pioniers en Corindon Kineb. Dat zijn meestal wel de vier ploegen die het, uh, die het uitmaken. Nou, UVV kwam even aan, uh, aan de poort uh, tikken... maar haalde net de play-offs niet... Ik denk toch dat het uh, steeds weer tussen dezelfde ploegen gaat. En, en uh, Het is leuk dat nu die verrassing daar is dat uh, Kinheim kampioen is geworden. En volgend jaar zal het weer een van de andere vier ploegen zijn. En voorlopig is het feest in Haarlem. En die houdkamp, dank je wel. We maken dan ook nog een reportage en die hoort u later in dit uur langs de lijn. Nu gaan we eerst fietsen. In de tweede bergetappe in de Vuelta werd er vuurwerk beloofd. De 13 kilometer lange slotklim zou de scherprechter worden. Aan het einde van de rit um, is er in elk geval... één belangrijke verschuiving in het algemeen klassement gekomen. Want de man die vandaag in de leiderstrui reed... heeft een duikeling gemaakt en start morgen dus niet meer in die Leidenstrui. Uh, commentator Joris van der Berg, goedenavond. Goedenavond. Um, de klassementsleider was hij, Alejandro Valverde. Dat is hij nu niet meer. Verliezer van de dag dus. Een van de twee, Igor Anton baskische klimmen met wie het uh, altijd maar niet zo goed gaat in een grote ronde. Verloor ook wat hij maar verder in zijn rode trui. Absoluut de verliezer van de dag. Hij zakt met stip van hm. 1 naar 9 en staat nu op 36 seconden achterstand van de nieuwe leider. En dat is Joaquin Rodriguez. Ja, oorzaak was een valpartij op ongeveer 30 kilometer voor de meet. Ik hoorde jou in de televisiecommentaar zeggen, je zou bijna denken dat het geregisseerd is. Het leek er ook een beetje op. Ja. Het, het was een heel gekke etappe eigenlijk. Tot dan toe, Clark, Martin, Rosendo, Mate, Basayef, vijf aanvallers. Ze hadden het 13 minuten. Er kwam nog een slotklim aan van 13 kilometer. 13-13 leek al een ongeluksdag, eigenlijk, als je dat allemaal bij elkaar optelt. En het peloton deed niet zoveel. En ineens ging Team Sky versnellen. Fletcher knalde naar voren. Dat is die Spanjaard die volgend jaar voor vakantie leid rijdt. En tijdens die versnelling. En ze keken ook. Fletcher keek eigenlijk al om tijdens die versnelling. Werd er gevallen voor in het peloton. En er ging heel wat van liquid gas onderuit. Een paar van Rabobank, maar met alle respect minder belangrijke mannen. En. De rode trui lag erbij, Alejandro Valverde. Niemand raakte geblesseerd, maar het peloton ging daarna in vier stukken. En heel veel renners hebben daardoor achterstand opgelopen, onder wie Valverde. Ja, Even nog voor alle duidelijkheid, hè? want het kan toch niet dat je een valpartij regisseert? Nee, want tijdens nee. de Tour de France gebeurde het ook met belangrijke renners. En dacht je ook wel eens, zou het? Maar dat is toch niet... Daar nee. gaat niemand expres Na, liggen, Natuurlijk hè? niet, maar het, het zag er heel vreemd uit. U moet het vooral nog eens terugkijken op internet. Kan op de site van de NOS. Fletcher versnelt van Sky, dan wordt het gevallen... en meteen daarna gaat Sky ook heel hard doorrijden. En daarmee hebben ze vandaag, die, die Britten, de ploeg van Froome... de man die nog steeds heel goed staat in het klassement vorig jaar tweede werd... niet bepaald vrienden gemaakt in Spanje. Nee. Is, daarmee nou, is daarmee nou ook een nieuwe trend ingezet? Want ook dat zag je tijdens de Tour. Daar heeft volgens mij nooit iemand gewacht op iemand die onderuit ging... Er wordt zelfs gebruik van gemaakt en dat gebeurt dus vandaag weer. Ja, is dat iets nieuws? Niet echt, het is iets van de laatste jaren. En Movistar heeft zichzelf er ook al een paar keer schuldig aan gemaakt... door de ploeg van Valverde, een sterke Spaanse ploeg. En die heeft ook vaak het heft in handen genomen... op een moment dat het, zoals in ongeschreven wetten staat... niet al te gepast is. Rabobank deden trouwens vandaag niet dat bij. Was ook niet bij die val betrokken en dat vind ik toch wel frappant. Want uh, Gesink, Dam en Mollemazen zaten allemaal keurig... in het eerste peloton dat op een... Kleine achterstand van etappenwinnaar Simon Clark. Laten we die niet vergeten. Ja, even over die etappenwinnaar dan maar, want die verdient de credits. Simon Clark, niet vaak bovenaan gezien. Nee, eigenlijk nooit. Het is zijn eerste grote ronde. Hij is 26 Australiër en hij ging met Tony Martin naar de finish. Nou, dat is een tijdrijder van het buitengewoon grote verzet... en geen al te snelle sprinter. En die Clark die kan dat wel een sprintje afmaken zo, zeker met twee man. En hij deed het knap, hoor. Mooie overwinning voor Orica Green Edge, de Australische nieuwe ploeg dit seizoen. Ja, tot slot, voordat we gaan praten met de ploegleider van de Rabo's... even nog over die Nederlanders. Uh, die staan er... Goed bij in het klassement. Normaal gesproken na een paar dagen in een grote ronde... zeg je dan, ja, wat is het waard? Maar we hebben nu al een paar flinke etappes gehad. Wat is het waard dat ze er goed bij staan? Drie in de top tien. Ze staan inderdaad vier, Mollema, vijf, Gezink en tien. Ten Dam, hij klauterde vandaag ten dan naar de zevende plaats in de uitslag. Hij was in de slotfase nog bij een kleine uitval betrokken. Ja, ze staan er goed voor. Ze hebben natuurlijk allemaal met Rabobank, die drie... een prima ploegentijdrit gereden. Je moet nu nog zien wat ze waard zijn bij de langere beklimmingen. Die komen er allemaal nog aan, want dit was allemaal kinderspel... wat we gisteren en vandaag gezien hebben. Maar het is in elk geval een heel goed teken. Ja, want en wat ik... je van ze gezien hebt... Wat voor indruk maken ze op je? Prima, heel degelijk vooral. En ik, ik wilde net zeggen, ik denk dat ze vandaag met het overleven van deze rot-etappe en die val, en ja, daar kun je toch op achterstand raken. En dat is ze allemaal al wel een keer gebeurd. Ik denk dat ze daarmee mentaal vooral een stapje voorwaarts hebben gezet. En ik vond Geesink in de slotfase erg sterk rijden. Heel alert, voorin, alsof er niks aan de hand was. Hij is bezig met een heel goed klassement. En Mollema wil een rit winnen. En ik denk dat hij ook op het WK heel goed wil zijn. En ik denk dat Bauke Mollema daar vooral mee bezig is. Joris van den Berg, dankjewel. En wij gaan proberen dan contact te leggen met Spanje. Eens kijken of dat is gelukt. Adrie van Houwelingen, de ploegleider van Rabobank. Die hebben we nog net niet aan de lijn, denk ik. Dan uh, wachten we daar even op en dan gaan we ondertussen naar uh, voetbal. Niklas Moisander werd vanmorgen gepresenteerd bij Ajax. Moisander komt over van de AZ. Bij Ajax moet hij de vacature die Jan Vertongen achterliet gaan invullen. Centraal in de verdediging dus. Bijkomend voordeel is dat Moisander zowel links- als rechtbenig is. Qua trappen, techniek ben ik wel echt helemaal tweebenig. Ik heb de laatste vier jaar. Uh, drie, vier jaar rechts-centraal gespeeld, dus meer mijn rechterbeen gebruikt. Maar uiteindelijk ben ik uh, linksbenig, Dus uh, daar ben ik ook blij van dat ik, uh, ik mag nu uh, linker-centrale verdediging verdediger spelen. Hier en uh, in de Finse nationale Elftal, Dus dat uh, komt ook goed uit. Wees vertellen over het begin. Want in 2004 kwam je samen met je broer. Die was volgens mij keeper. Ik kwam je hier naar Ajax? En in 2005 heb je een zware blessure opgelopen. Ik bedoel, vertel eens over die periode. Hoe kwam je toen bij Ajax binnen?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 Als je bijvoorbeeld kijkt naar Dirk Boer Richter, die is ook via een omweg weer bij de eerste selectie terechtgekomen, is dat altijd in jouw achterhoofd blijven spelen? Uh, nou, niet, de laatste jaren niet, niet, niet zoveel, want ik speel bij AZ toch een goed niveau uh, uh, ja, Europees voetbal. Maar uh, ja, niet echt in de achter, achterhoofd gespeeld, maar.. Uh, ik wist wel dat ik het niveau Ajax aan kon. En, en dat, dat gevoel had ik de laatste jaren. En dat nu ja, is het leuk dat ik hier terug ben. Champions League is niet helemaal nieuw voor je, maar het is wel een paar jaar geleden. Jullie zijn kampioen geworden. En ja, toen eigenlijk meteen het hoogste Europese podium betreden met de AZ. Ik bedoel, Champions League, is ook wel bijzonder. Ja, zeker. Uh, ja, ik heb toen uh, Champions League gespeeld, maar, maar nu zijn er een paar jaren tussenin en uh, ja, ik, ik kan niet wachten. Dat was uh, ook een grote reden waarom Ajax zo uh, aantrekkelijk is voor mij en, uh, en voor iedereen uh, natuurlijk. Uh, mooie stadion en Champions League en uh, je speelt voor de kampioenschap, dus het kan niet beter. Ja, wat is het verschil tussen, tussen AZ en Ajax als je het hebt over spelen voor de titel? Uh, AZ was er vorig jaar ook bij in de buurt, uh, maar ja, dit is een kwestie van moeten. Ja klopt, het uh, is een andere uh, mentaliteit hier, uh, hier moet je kampioen worden. En, en, uh, bij AZ was het toen, uh, 2008, was het gewoon uh, ja, ongelooflijk knap. Dat we, Kampioen zijn geworden toen. Het uh, is een andere mentaliteit. Uh, maar daarvoor speel je voetbal. Je wilt, uh, pr wilt de prijzen winnen. En uh, daarom kom ik ook naar Ajax. Want ik wil uh, meer winnen. Niklas Moisander. Hij had een uh, drukke ochtend. Eerst werd hij gepresenteerd in Amsterdam. En vervolgens ging hij door naar Alkmaar. Waar hij afscheid nam van zijn oude ploegmate van AZ. Trainer Gert-Jan Verbeek. Hij heeft mij vanmorgen heel vroeg al laten weten dat hij graag, als de tijd ervoor was, om nog even afscheid te nemen van de jongens. Want het is natuurlijk in een stroomversnelling geraakt, zondag nog gespeeld met elkaar. En dat heb ik na de wedstrijd al even met hem gesproken, omdat er wat in de lucht hing. En misschien wel de onderhandelingen zouden opgestart worden op zondagavond. Nou ja, dan is het mooi en, en, en ben ik blij voor Niklas dat de kogel door de kerk is en dat hij, dat hij een overgang heeft weten te bereiken.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 Daar heb ik me niet mee te bemoeien. Uh, maar zaterdag uh, is het pas voor het eerst weer gaan spelen. Ondanks alle geruchten in, in de media. En, uh, nou ja, en, en, en ik zei al, uh, Niklas die had zijn ambitie kenbaar gemaakt. Dat wisten wij. En wij hadden ook gezegd, nou, als de speler staat er nog een deur op een keer als voor Niklas. Nou ja, dan is het mooi dat, dat beide partijen en Niklas en AZ naar tevredenheid uh, deze onderhandeling hebben afgesloten. Ja, en dus neemt AZ toch afscheid van zijn aanvoerder. Nick Viergever vindt het dan ook spijtig dat Moisander vertrokken is. Ja, denk het wel. Het is de aanvoerder van het, van het team. Belangrijke schakel. Hij uh, zit al jaren bij AZ natuurlijk. Dus uh, ja, dat is jammer. Als je het hebt over die, die aanvoerdersrol, waar, waar uitzicht dan in? Was hij inderdaad binnen en buiten het veld toch wel een leider? Nou ja, vooral... Uh, ja, je kent natuurlijk persoonlijkheid. Uh, hij zit al uh, wat langer bij de club. en uh, ja, dat, dat zie je niet vaak. Er dus zijn veel relaties, uh, vooral bij AZ. En hij zit er wat langer en dat is uh, ja, toch wel een van de sterkouders van, van, de, van de ploeg. Hoe gaan jullie dat vertrek van Moisander opvangen? Nou ja, Je hebt Etienne uh, Reijnen natuurlijk en, uh, en Thomas Lam die erachter staan. Dus Etienne Reijnen nu de voorkeur krijgt. En uh, die moet we nu gaan waarmaken. Denk jij dan voor jezelf ook, hoewel je een teamsporter bent, van wat betekent dit voor mijn seizoen, voor ons seizoen? Uh, ja, moet je de ambities dan bijstellen? Of krijg je iets van gelijke kwaliteit terug met bijvoorbeeld Etienne Reijnen? Nou ja, het is natuurlijk wel een, uh, een gemis, denk ik. Uh, die vertrekt, uh, dat heb je er liever niet. Uh, twee weken van tevoren of uh, de competitie is al begonnen natuurlijk. Maar je weet dat het twee weken van tevoren nog, uh, nog kan gebeuren met de spelers die kunnen vertrekken en ja, ze hebben Morisano wel bewust laten gaan dat iemand achter de hand was en uh, Chen heeft al aardig wat wedstrijden gespeeld bij AZ ook en ja, hij we weet wat, uh, wat te doen is en we weten wat we aan hem, aan hem hebben, dus ik denk, uh, ja, denk dat het wel goed geregeld is. En del was dat, alweer uit 2008, met Another Day. HBS, dat staat voor Houd Braaf Stand. Het is een vreemde eend in de bijt van de topklasse in het amateurvoetbal. Bij de Haagse omnivereniging is voetbal het minst belangrijk. En staan vooral cricket en hockey op het eerste plan. Bij HBS krijgen de spelers dan ook geen salaris. Sterker nog, ze moeten gewoon contributie betalen. De trainer, André Wetsel, voelt zich positief prima thuis bij deze club van standing die de ballotage heeft afgeschaft... maar wel met elk aanstaand lid eerst een kennismakingsgesprek voert... om te weten of iemand bij die vereniging past. En dat chique HBS begint morgen om zes uur het KNVB-bekertoernooi... op het eigen sportpark Kraaienhout tegen HHC Hardenberg... Maar goed ook dat het thuis is, want als de wedstrijd in Harderberg gespeeld had moeten worden... dan was HBS een gedecimeerd gezelschap geweest. We waren zeker opgekomen, maar wij hebben zeker de helft van het elftal werk natuurlijk gewoon. dat uh, ja, zijn gewoon jongens die hebben een baan. En uh, die kunnen dan gewoon niet. Ik bedoel, uh, ze moet, dan moeten ze de middag vrijnemen. Wie gaat dat betalen? Dat gaan ze natuurlijk niet zelf doen. Ja, de club gaat het ook niet doen, dus uh, ja, dan heb je echt een probleem. Harderberg heeft er geen enkel probleem mee, HNC. Is de verhouding erg scheef in de top van het amateurvoetbal? Ja, wat dat betreft wel. Hè. Als, je, als je moet spelen met echte amateurs... Uh, die, uh, die een keer een wintersportreisje krijgen van de, via de club... of tegen jongens die echt gewoon echte contracten hebben. Want uh, het is top amateurs, maar er zijn gewoon contractspelers. En er wordt fors betaald uh, bij verschillende clubs. En uh, ik keur het niet af, hoor. Ik bedoel, iedere club moet zelf bepalen uh, welke keuzes zij maken. En het gaat uh, vaak heel uh, legitiem... Maar uh, HBS uh, doet er niet aan mee, dus dan trekt het uh, de boel scheef. Hoe uh, wordt er op jullie gereageerd? Jullie hebben het afgelopen weekend gespeeld bij JVC Kuik, de club van Hans Kraaien junior. 1-1. Uiterst altijd goed, knap resultaat. Maar wat, hoe het wordt het tegen jullie aangekeken? Nou, met enige bewondering. Hè? Met verwondering eerst en ook met bewondering. Want ja, gisteren kwamen wij natuurlijk bij JVC Kuik, Hans Kraaien binnengehaald, versterkingen binnengehaald. En uh, ja, we waren eigenlijk beter. Uh, we speelden dan in, door een goal in de laatste minuut... of in de, in de blessuretijd speelden we 1-1... terwijl we de hele wedstrijd met 1-0 voorstonden... en eigenlijk met 2-3-0 hadden moeten winnen. Maar dan is er toch wel een soort verwondering van hoe kan dat? Als een club bij jullie komt... dan ziet, kijkt iedereen om zich heen van wat is dit... Ja, wij hebben niet zo'n hele keurige afgesloten businessclub, weet je wel... waar alleen businessleden binnenkomen. Dat hebben wij niet. Wij hebben de vrienden van HBS. Dan moet je vijf tientjes storten voor het hele jaar. Zodat uh, selectiespelers na de wedstrijd een, een gratis colaatje kunnen drinken... en zelf een keertje niet hoeven te betalen. Hoe lang kun je dit volhouden? Is dit, is dit vol te houden in de top? Nee, dat kan natuurlijk niet. Het is absoluut niet vol te houden. Die afspraken hebben we ook met HBS. Uh, we gaan het gewoon zo lang mogelijk proberen. Ieder jaar dat wij dat doen, is een feest... En uh, als op een gegeven moment het moment komt dat uh, de goede lichting weg is, of er albion-spelers weggehaald worden. want dat gebeurt natuurlijk ook. Het zijn ook jongens van uh, 20 die geld kunnen verdienen dan bij een andere club. Ja, dan loopt het natuurlijk af, dan ga je degraderen. Maar uh, dat vinden ze geen probleem. Wat betalen jouw spelers een contributie? Nou, ik denk zo uh, ergens tussen de 150 en 200 euro. Ja, en er zijn er ook tegenstanders die gewoon 1000 euro per maand netto verdienen. Hè? Ja, die zijn er. En nogmaals, ik keur het niet af voor iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Maar dit is de keuze van HBS en die respecteer ik. Als trainer, als je wordt gevraagd, weet je dan wat je te wachten staat? Uh, ik wist het wel. Mijn kinderen, hockeyerder en voetballerder. Ik ben natuurlijk in deze buurt opgegroeid, dus ik ken de club HBS heel goed. Uh, maar normaal gesproken, als een, als een trainer benaderd wordt voor een club in de topklasse... dan schikt hij natuurlijk uh, het salaris al, uh, de voorzieningen, uh, de, de, de privileges die spelers hebben. Ja, dat ligt natuurlijk op een heel ander niveau dan ze gewend zijn. En is dit dan liefdewerk werk aan het papier? Nou, kijk, het is wel zo dat ik met mijn spelers heb afgesproken... we doen het allemaal, hè, omdat we het leuk vinden. Ik doe het natuurlijk ook niet, omdat ik daar heel veel geld kan verdienen. Maar het, het, het gaat niet op basis van vrijwilligheid en vrijblijvendheid. We zijn wel met top-amateursport bezig, dus ik eis wel dat ze er zijn. En dat zijn ze ook. Ze zijn er altijd op de training. En ze zijn zeer fanatiek aan het trainen. En in deze periode hebben ze zelfs drie keer in de week getraind... wat bij elke andere topklus heel normaal is. Maar euh, ja, ze brengen het wel op, dus ik heb er wel bewondering voor. Is dit iets van, uh, ja, ik doe dit omdat ik het leuk vind... en ik ben uitgekeken op het betaalde voetbal? Nee, ik ben niet uitgekeken op betaalde voetbal. Maar ik was uh, op een leeftijd op een moment gekomen dat ik dacht van... ja, wil ik nou nog 60 uur in de week uh, heen en weer rijden naar Waalwijk... of uh, vanuit Venlo naar huis uh, moeten komen elke week? Of uh, wil ik gewoon uh, lekker rustig aandoen? En dat had ik eigenlijk besloten. En dit komt er eigenlijk tussendoor. Maar... Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Anders had ik het niet gedaan natuurlijk. Ik, ik heb gekozen om thuis te zijn en voor mijn kinderen te zorgen. Nou, dit is twee avonden in de week en de zondag. En dat is net te doen. Dus dat, daar komt geen verandering meer in? Nee, voorlopig de eerste paar jaren niet. Ik zeg nooit, nooit in betaalde voetbal. Er was een paar maanden geleden nog sprake van dat ik ergens bondscoach kon worden in Indonesië. Nou, dat zou ik misschien nog wel een jaar of twee jaar doen. Maar de andere dingetjes, nee. werk in de eerste divisie, daar heb ik geen, geen behoefte meer Een HBS is om de hoek, hè? En de HBS is uh, ja, vijf minuten hè, met de fiets. Dat is ook bijzonder, hè? Als de trein op de fiets komt. Ja, nou, daar kijken ze ook heel erg van op. En uh, uh, ja, wat dat betreft is het ook een soort... Uh, ja, soms denk ik wel, het is een klucht, weet je. En, uh, als je daar aankomt en er is weer eens iets niet helemaal goed geregeld... dan denk ik, ach, je kan je wel erger, maar je kan je beter verwonderen. Maar dan is het wel een leuke klucht, want morgen spelen ze in de kvb beker HBS thuis tegen HHC. We hoorden André Wetzel en Rob Fleur you Up and down, down. down Queen of California, dat was John Mayer van zijn meest recente album. De Vuelta a Spanja is vier etappes oud... waaronder een paar pittigen en de feiten zijn dat drie Nederlanders... keurig in de top 10 staan van het algemeen klassement. Adrie van Houwelingen, allemaal van jouw ploeg. Goedenavond, van de Rabobank ploeg. Ja. Met uh, Mollema op vier en Geesink op vijf. En Laurens ten Dam vandaag met stip gestegen. de top 10 in. Uh, we hoorden net Joris van den Berg al zeggen, onze commentator... dat hij uh, een goede indruk heeft van die drie Nederlanders... dat het gewoon goed gaat. Uh, wat is jouw indruk? Nou, ik ben het met Jorgen eens. Ik heb ook een goede indruk, uh, zeker van deze drie renners, maar ook eigenlijk van de rest van de ploeg. Die, uh, ja, die, die komen niet zo in beeld natuurlijk, maar die zorgen er wel voor dat uh, de genoemde renners, en met name Mollema en Geesink, uh, schadevrij uh, aan uh, de finale van de etappes kunnen beginnen, met name gisteren en vandaag. En dat is toch belangrijk werk ook. Ja, dat is denk ik het devies voor deze eerste dagen ook. Hè? Schadevrij Le geleerd hebben van de Tour, waarin dat niet lukte. Niet altijd uh, door hun schuld, maar ja, dat heb je ook mee te dealen. Schadevrij dus blijven. Schadevrij blijven en daar komt wel bij dat uh, ja, in tegenstelling tot de Tour... In, na vier uh, dagen ronde van Spanje al wel uh, redelijke verschillen zijn opgetreden. Ja. En al wel wat... Uh, kanshebbers hebben voor een uh, top-10-klassering uh, weggevallen zijn. Ja, zoals um, de Belg, Jurgen van den Broek. Hè? Die staat al nergens ja. bij. Ja, Jurgen van den Broek, Thomas Egend, Dennis Menschhoff, ex-tweevoudige winnaar van de Ja, Nou, zien wij van die Nederlandse jongens niet zo heel veel, want die etappen van gisteren, uh, daar rijden ze dan uh, uh, uh, uh, net niet in beeld, zou ik maar zeggen, in die laatste kilometers. Maar wat is jullie indruk? Uh, kan je al onderscheid maken ook, tussen Mollema en Geesink? Wie is het best in vorm? Nou, op dit moment uh, is er nog geen onderscheid in te maken. Ze staan ook alle twee precies in dezelfde ja. tijd. Ja. Uh, en, ja. We zijn vier dagen ver van de 21 etappes die komen. Dus. Uh, ik wil op dit moment nog helemaal geen keuze maken tussen een van de twee. En dat uh, zullen we ook pas doen, mocht dat nodig zijn. Ja, dan hadden we het over schadevrij blijven. Dat was vandaag belangrijk, want er was weer eens zo'n venijnige valpartij... dat als je erachter zit, uh, dat je die schade dan wel oploopt... zoals Alejandro Valverde dus vandaag deed... die uit de leiderstrui kukelt en nu op de negende plaats staat. Um, nou, was dit weer zo'n valpartij waarbij uh, dan vooraan... juist extra hard wordt doorgereden? Wat vind jij daarvan? Ja, in een geval zoals vandaag vind ik het moeilijk. Uh, Sky wil het uh, op de kant trekken, maken er aanstalten toe. En op dat moment ontstaat de valpartij. Dus zij hadden wel de intentie om dat te gaan doen. En zij zijn niet gaan rijden, volgens mij, omdat die valpartij is gebeurd. Ja, aan de andere kant kan je zeggen... Uh, ...sportiviteit uh, zou zijn uh, als je ja, je plan dan niet doorzet... En, uh, ...en op de leider in het algemeen klassement wacht op dat moment. Aan de andere kant was die leider... In een klassement Centraal uh, waarschijnlijk kwijtgeraakt als uh, Sky daar niet zo hard van leertrekt. Ja, maar dat is allemaal als als. Uh, jij, jij, jij kan nu voor beide kanten uh, uh, kiezen, maar uh, uh, kies eens echt, neem een stelling hierin. Want wat, wat vind je nou eigenlijk echt? Nou, over het algemeen vind ik dat uh, valpartijen bij de koers horen en uh, uh, daar niet uh, al te veel rekening mee gehouden moet worden. Nee, dus ook wat er in de tour gebeurde, waarbij dan jouw renners met name in de eerste dagen ja eigenlijk ook gewoon kansloos werden voor het klassement, dat snap je dan eigenlijk wel. Ja, dat snap ik, snap ik zeer goed. Ik weet zelf nog uh, twee jaar geleden in een tour etappe uh, dat wij zelf niet doorreden, wel sportief waren, maar daar praat niemand meer over en dat heeft ons achteraf heeft ons dat de tour zeker gekost. Ja, uh, groot verschil is dus nu bij jou jongens met de Tour de France dat ze nu wel in die voorste groep rijden. Is dat geluk? Of is daar ook uh, lering trekken uit de Tour? Nou, het is in ieder geval geen kwestie van niet kunnen sturen. Ja. <laughs> uh, dat, dat kunnen ze best wel. En uh, ja, het is deels geluk. Uh, het is deels geluk. Je moet uh, het gelukken deels ook afdwingen. Uh, vandaag scheelt het ook niet of Mollema ligt erbij. En uh, vandaag wordt het wel verder het slachtoffer. In de Tour waren wij het slachtoffer... En ja, de ogen zijn vaak, uh, toch zeker in Nederland... en terecht natuurlijk op ons gericht... Uh, als het, uh, zowel als het goed gaat, maar ook als het minder gaat. En uh, wordt er wel eens vergeten dat andere remmers ook uh, dupe worden van valpartijen. Ja, nou Stef Clement lag er dan vandaag bij. Dat is niet één van je kopmannen. Alles in orde met hem? Met hem is uh, alles in orde, want hij is eigenlijk alleen maar goed aan grond gezet. Hij, was, hij werd opgehouden door de valpartijen... en heeft eigenlijk zelf niet eens op de grond gelegen. Ja, nou de afgelopen twee uh, ritten waren... Redelijk zwaar, hè? Uh, We krijgen nu wat makkelijkere dagen. Ik geloof dat zaterdag pas weer echt een zware dag is, hè? Met finish berg op en een eerste categorie berg. Wat kunnen wij de komende dagen iets verwachten van de Rabobankploeg? Nou, morgen is het inderdaad een, uh, een dag voor de sprinters, denk ik. En dan uh, ja, willen wij met uh, een paar andere renners, met name Bressel, Boom, Van Winden... willen proberen hoe de uitslag te rijden. Het uh, zal niet direct zijn uh, voor de overwinning... De rit van overmorgen die, die wil ik toch niet uitvlakken. Want uh, daar gaat, uh, de laatste uh, 2,5 kilometer die gaan toch uh, behoorlijk omhoog. En daar zullen toch zeker de klimmers weer aan bod komen. Ja, dat is wel derde categorie, hè? maar toch venijnig. Uh, ja, maar met uh, stijgingspercentages tot 16 procent. En dat hebben we in Nederland nog niet zoveel. <laughs> nee, precies. En dan zaterdag is dan weer een echte bergetappe. Uh, wordt dat weer zo'n overlevingsdag? Of gaan Mollema en Gezing daar wat proberen? Uh, ja, laten wij hopen, wat we nu de afgelopen twee dagen gezien hebben in de Valt, is dat er uh, ja, veel rivaliteit is tussen uh, een aantal ploegen en een aantal renners. En wij zijn daar uh, tot nu toe uh, vrij neutraal in uh, gebleven. En laten we hopen dat we daar ook een keer uh, profijt van kunnen trekken... om uh, ja, door de rivaliteit van de, van de tegenstanders ons uh, voordeel te kunnen doen. Ja, onder het motto als 200 vechten om een been. Ja, precies. Oké, okay, tot slot... Uh, ik hoorde dat er na afloop gedoucht werd, niet in de Rabobankbus, maar in die van Vakant Soleil. Wat was het? Klopt, ja, klopt. Uh, onze bus uh, stond met stuk onderweg en kon daardoor niet uh, op tijd bij de aankomst zijn. Maar die is inmiddels gerepareerd en staat hier uh, keurig voor ons hotel. En iedereen schoon? En iedereen uh, fris aan tafel. Oké, okay. Adi van Houdingen, dankjewel. En succes in de komende dagen. Dankjewel. Van het fietsen gaan we naar basketbal. De Nederlandse basketballers verloren vanavond hun derde EK-kwalificatiewedstrijd... van de drie ook in totaal. In Riga was Letland met 85 tegen 70 te sterk. Aan de telefoon nu Jan-Willem Jansen, de Bondscoach. Goedenavond. Goedenavond. Ik zeg het sterk. En de uitslag 85-70 laat ook zien dat er wel wat verschil was. Maar even een paar tussenstanden dan maar noemen. Want dan lijkt het ineens heel spannend. Na het eerste kwart was het 22-22. Na het tweede kwart was het nog 40-36. En zelfs in het vierde kwart is het nog 67-65 geweest. Is het zo spannend als die tussenstanden doen klinken? Het was een echte wedstrijd. Ik bedoel, tot 35 e minuut in de wedstrijd. Het duurt 40 minuten en wij krijgen een 18-5 uh, run over ons heen op het eind. Uh, en dat, uh, ja, dat kost je de kop en dan ga je met 15 punten onderuit. Ja. Maar uh, het was inderdaad wat je zegt, uh, wel een wedstrijd van pieken en Dalen. We staan 4-8 in het rust, maar zitten goed in de wedstrijd. Eigenlijk speelt dus het tegen een topland hoor, want Wetland uh, is, uh, is absoluut uh, ja, een van die, die, die, die landen hier in. Uh, het oude Rusland, zeg maar, die... Uh, die kennen. Grote halen en uh, topspelers over... Spaanse competitie, Russische competitie. En uh, we spelen eigenlijk gelijk op tegen zich. We hebben een, na de rust even... een kort probleempje. Dan komen we achter. En dan 9-0 run. Na, na 54-44. Daarna komen we weer terug. Dan hebben wij een 8-0 run in ons voordeel. Naar 67-65. En dan op dat moment eigenlijk... met zo'n 4,5 minuten gaan... Uh, ja... Ik. ik, ik en als je achteraf moet verklaren waarom het zo loopt, dan, dan spelen toch in het grijze tussengebied een aantal beslissingen. En wat is het en grijze tussengebied? En, ja, dat, in eerste plaats kijken we altijd naar onszelf. Kijk, we, we, we willen het zelf goed doen. We verdedigen, we contesteren, schoten van de tegenpartijen. We, we proberen balbezit uit de rebounds te verhogen. En dat, dat ging consistent goed eigenlijk. Maar, maar op dat moment hadden we echt een aantal uh, dubieuze beslissingen tegen. En dan moet je mentaal heel sterk zijn om eroverheen te komen. En kijk, onze ploeg is gemiddeld toch uh, met één oudere speler, hè, met uh, uh, Francisco Ellswon. gemiddeld nog maar 24 jaar en uh, speelt tegen een Europese topploeg. En uh, zij krijgen het heilig vuur, de bommen van buiten gaan vallen. En de artillerie die, die, die, die trekt de, de, de, de trekker over erover. Ja. En dan kan uh, het heel snel, uh, snel voorbij zijn. En dat gebeurt eigenlijk in. In hele korte tijdspannen van pak een en tweeënhalve twee, minuten minuut. Ja. gezegd. En moet je dan eigenlijk ook niet gewoon heel realistisch zijn en zeggen... het is leuk dat we zo lang mee kunnen, maar dit is een topland... en die trekt uiteindelijk die overwinning er wel uit? Nou ja, dat is, dat is wel een makkelijke conclusie. Maar als gewoon naar je gewoon naar je eigen prestaties kijkt... Uh, dan hebben we een aantal mensen die goed in de wedstrijd zitten. Maar we hebben ook sleutelspelers die, die gewoon uh, net niet uh, datgene brengen wat, wat je zou, uh, zou kunnen... Of, wat in potentie mogelijk is, hè? en dat, uh, dat doet je dan uiteindelijk de, de, de, de welsom, als dat wel het geval is. En niet vier, maar vijf of zes man in de dubbele cijfers hebt, dan speel je gewoon een wedstrijd. Dus het is niet met dat soort algemeenheden te, te verklaren achteraf. De, nee. de, de statistiek in het speelt altijd een belangrijke rol. We, we wilden dat je domineren in balbezit, dat, dat uitdrukt zich uit in het afvangen van misgeschoten ballen. En uiteindelijk uh, eindigen we met 36 beide teams gelijk. En dat was net, net de factor, denk ik, dat, uh, dat we niet uh, uh, de, uh, onze stempel op de wedstrijd konden drukken. Ja, nou die statistieken had je vandaag dus uiteindelijk tegen. En die andere twee wedstrijden eigenlijk ook, hè, want Nederland heeft verloren van Bosnië-Herzegovina en van Roemenië. En de harde cijfers zijn dan, je staat nu vijfde en laatste in uh, de groep, ja. met 0 uit drie. Ja. Wat is het perspectief ja. nog richting het EK? Uh, kwalificatie is heel, heel, heel moeilijk. Dat, dat is een theoretisch... Uh... Conceptie, denk ja. Ik denk niet meer dan dat. Minstens derde uh, worden hè? moet je dan sowieso? Sowieso, ja. Dus ja. Dat, de kans ligt er nog. En er zijn zes pools waarvan vier van de zestig nog kunnen kwalificeren. Dus dat is te, in theorie nog mogelijk. Maar daar zullen we alles moeten winnen. En uh, ja, de kansen vele van de wedstrijd thuis straks uh, aanstaande maandag tegen Georgië, die net vanavond met één punt uh, in de eindfase uit in Syrije van Bosnië winnen. Dus die, die zullen wel op een, de top van de golf zitten. Maar waarom niet, weet je? Ik, ik bedoel, uh, we zijn competitief. We, we verliezen inderdaad van Bosnië. We spelen gelijk op en we, we zijn nog niet zo stabiel... dat we na rust in, in een in simpele tactische wending... in de wedstrijd van Bosnië goed kunnen beantwoorden. Maar we groeien fantastisch. Dat, dat zie ik wel. Het team uh, speelt in onder moeilijke omstandigheden. Nee. Net niet. Ja, dat, is dat, is dat is jammer. Dat is jammer. Dat is keihard. Dat weet ik. Maar het uh, is geen reden om te zeggen dat... dat, dat, dat dat dat muntje net niet de andere kant op kan gaan vallen. Kortom. We, weten wat het is. we weten wat het is, het is uh, een kwestie van stabiliteit zoeken in, uh, in uh, vaste waarden die we hebben. Nou, daar werken we hard aan. En, uh, ja, het kan, het, kan, het, het muntje kan heel snel omdraaien, dat, daar ben ik van overtuigd. En dus dat EK van 2013 in Slovenië, dat zou nog kunnen? In theorie kan het nog, ja. In theorie ja. kan het. Oké. kijk, hij, het. Sport, hij zegt dan altijd, ja, we concentreren ze alweer op de volgende wedstrijd. Nou goed, dat doen we ook en dat is Georgië op korte termijn en uh, is een thuisvertrijd. En uh, is natuurlijk ook een heel, heel, heel sterk want Met NBA-spelers in, in de geleden met uh, Europese topspelers. Maar hé, hey, wij hebben, wij hebben een, een, een op dit moment een... je valt weg. echt. Ik hoor een piep doorheen. Je bent nog verstaanbaar ja. hoor, dus maak je zin rustig af. Ah, okay, ik ben er nog, ja. ja. ja. Nou, we, we hebben een ploeg die er, die er voor, voor iedere millimeter ook knokken En dat is het belangrijkste. Oké, okay. volgende wedstrijd Georgië. Jan Willem Jansen, dankjewel en succes. Ga, je. Loud music cars. Muziek uit de 80's. Billy Bremner zong over loud music in cars. Hongkbalclub Kinheim heeft een roerig seizoen afgesloten met een echte hoofdprijs. Na een slecht begin van het seizoen en ook een slecht begin van de playoffs... en het ontslag van coach Ilko Jansen keerde het tij plotseling voor de club uit Haarlem. Het resultaat was een zegenreeks en vanavond de beslissende wedstrijd... om de landstitel in de Holland-series tegen Neptunus. Een reportage van Edwin Cornelissen. Kijk, dat is 10 euro alstublieft. Goed. Helemaal goed, meneer. Zeg, meneer, verwachten we een beetje publiek vandaag bij ja, Kinnein? Ja, zeker weten. Het loopt nu al uh, eigenlijk al storm. Ja? Ja, en uh, het, moet, het duurt nog drie kwartier voordat het begint. Dus uh, het loopt lekker. Okay, even, Heer. Eenmaal, dat is 7,5 euro als het liefde. Meneer, u bent er vroeg bij vandaag, hè? Wij zijn altijd vroeg. We zijn altijd een uur voor de wedstrijd uh, zijn we hier aanwezig. Ze zijn een beetje aan het inslaan alvast. Hè? Ja. Dat zijn ook wel de momenten die u ook even mee wil pikken. Nou ja, je zit hier uh, relaxed en uh, je ziet wie er slaat en hoe ze slaan. En pikken we altijd mee. Het is een beetje een gek seizoen, hè, meneer van Kinheim. Want uh, ja, ze begonnen eigenlijk helemaal niet zo goed. Trainer vervangen en uh, vervolgens draait het echt als een tierlier. Ah, het is een ongelofelijk seizoen natuurlijk. Kijk, uh, op zichzelf was het zo dat... Ze in de eerste, of in het gewone, regulaire uh, competitie speelden ze slecht. Ja. Maar ja, dat bleek gewoon veel te veel druk op die ploeg te zitten. En, uh, en, uh, of ja, stress, ik weet het niet. Maar gewoon, het heeft blijkbaar heeft het toch geholpen. Maar ja, dat zijn de mysteries in de sport, zullen we maar zeggen. Ja, het kan echt verkeeren, wat dat ja, betreft. Ja, ja, ja, dat is duidelijk. Maar het is ook ongelooflijk. Ik denk ook dat niemand het verwacht had... Toen de Holland series begonnen, zei iedereen nou vier wedstrijden Neptunus en uh, we zijn er klaar mee. Maar het is toch anders gelopen? Nou, dan gaan we met de wedstrijd. Dames en heren, jongens en heel hartelijk welkom op deze prachtige romboavond. De wedstrijd dus tussen Kinheim en Neptunes. Termola door strijk, door zout. Live op internet te volgen ook voor de mensen in Aruba. Hartstikke leuk. En de stand is 1-0 voor Kinheim door die home run in de eerste inning van Dirk van het Klooster. Dirk van het Klooster, hoe maar we daar in de serie? De voorzitter van Kinheim, ja, dat is natuurlijk toch een opmerkelijk verhaal. Hè? Eigenlijk heel slecht aan het seizoen begonnen en nu ineens de ploeg die kampioen kan worden. Wat is het geheim van Kinheim? Nou, het, uh, kijk, geheim, we zijn er niet in het leven. Ik heb altijd gezegd, we hebben buiten een buitengewoon goede ploeg. Alleen wat uh, tijdens het seizoen bleek, was dat we op het moment als het erop aankwam, dat wil zeggen tegen de drie, euh, laat ik het nou maar een beetje duur zeggen, grote jongens, verloren we. En het maskeerde zich doordat we alles tegen die mindere goden wonnen. Je moet eigenlijk gewoon winnen van de grote tegenstanders. Ja, natuurlijk. Nou, dat kleine, dat is dat broddelwerk. <laughs> nou, dan, kan je, dan moet je denken, waar zit het aan? Ik moet al onmiddellijk zeggen, die Jansen, onze hoofdcoach, man was dag en nacht met het team bezig. Voor Kinnijmen ook, een echte Kinnijmen. Maar ik kon u je een heel team op straat zetten natuurlijk. Nou ja, dat is dat de keuze die je moet maken. Want is het nou ook een beetje de verdienste van die, die interimcoach? Kijk, dan kom je op een terrein waarbij je toch een keuze moet gaan maken. Het enige wat ik kan zeggen is dat deze beslissing niet slecht is uitgevallen. Goedemorgen de vrije de bal dwars door de benen van de eerste hongman, Rien Vernooi. En inmiddels is de score behoorlijk opgelopen. 9 tweede stand. Het publiek gaat erbij staan. Want het kampioenschap van Kinheim is binnen. David Bergman, de grote man vandaag bij Kinhebben, op een bijzondere dag. Hè? Want jullie hebben dus inderdaad veel moeten doorstaan, maar dit is een mooi resultaat. Zeker weten, dit is een verschrikkelijk mooi resultaat. We kwamen van heel diep en we hebben daarna als team gevochten. En voor ons is dit ja, het ultieme wat je kan halen natuurlijk in de hoofdklasse. Dus ja, dat we van zo diep terug konden komen, dat is echt, uh, echt heel erg een team wat we hebben laten zien. Precies, want dat is wat ik iedereen ook hoor zeggen. Hè? Die team spirit die is er nu ineens wel. Ja, die team spirit die is er altijd wel geweest, maar het kwam er net niet lekker uit. En... Het tweede weekend in de play-offs uh, gaan we in één keer voor elkaar hongballen. Uh, ja, uh, nee, dit is het resultaat. Gekke sport hè? Ja, hongballen is altijd een rare sport. De ja. winnende interimcoach Ja, we hebben inderdaad gewonnen. Ik kan, uh, ja, ik kan er ook niet meer van maken. Ik bedoel, uh, de jongens hebben vreselijk goed gespeeld. En, uh, Frank de Boer, ja, de het is gewoon uh, een uh, geweldig verhaal. Het is bijna een, uh, een sprookje, een jongensdroom. En dan, als de beker is overhandigd, een bijzonder moment. Want daar wordt uit het publiek gepakt door ontslagen trainer, Ilko Jansen. Wordt op de schouders genomen van de spelers? Ja, dat is bijzonder. We hebben heel hard gewerkt met deze groep. En, uh, door een bestuursbeslissing sta ik niet op het veld. En is het heel mooi als de groepje op deze manier nog uh, ja, je geeft. Ja. Kost dat veel moeite om dan toch te gaan kijken in zo'n wedstrijd? Als je vanaf ja, de tribune moet toekijken. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant, uh, weet je, ik ben vanaf het eerste moment dat ik, dat ik eruit ben gegaan, ben ik de ploeg steunen. Want ik ben gewoon trots op deze groep. Deze groep heeft gewoon uh, laten zien, waarvan ik ze het hele jaar gezegd, dat ze toe in staat zijn. En dan uh, is het mooi om te zien dat het werkt. En uh, heel mooi om te zien dat deze jongens uh, dit bewerkstelligd hebben. Een bijzonder verhaal al met al. En Kinheim is kampioen van Nederland. Vijf Nederlandse voetbalclubs komen aanstaande donderdag uit in de Europa League. Dat zijn de eerste wedstrijden in de play-offs. AZ, FC Twente, PSV en Heerenveen spelen eerst uit... en Feyenoord begint met een thuiswedstrijd. PSV reist af naar het totaal onbekende FC Zeta in Montenegro. Niet alleen voor ons onbekend, maar ook voor Mark van Bommel. Ja, Eerlijk gezegd kende ik het niet... Maar uh, we krijgen genoeg informatie. En uh, er is al iemand van ons daar om, uh, om die ploeg te analyseren. Daar waren ze vorige week al mee bezig. Dus je moet het wel serieus nemen. Ook al uh, spreekt het niet zo aan. Nee, maar het is, is het gewoon een wedstrijd vandaan een goal maken? Een kleine zege en dan inpakken, wegwezen? Ja, je moet daar zeker proberen te winnen. Het liefst zonder tegengoal. Maar ja, dat, dat is altijd zo. Uh, zo simpel is het niet zoals ik het nu zeg. een overwinning. Zeker Europees. Het is een uitwedstrijd. Daar moet je gewoon. Uh, een goed resultaat halen en als dat resultaat er staat na een uur... Ja, dan moet je heel slim spelen en kracht sparen voor komende zondag. Ja, want dan moet PSV op bezoek bij FC Groningen... en in februari verloor PSV daar nog met 3-0. AZ treft het steenrijke Anzhi uit Dagestan. Dat is inderdaad de club van Guus Hiddink... en de club die in de vorige ronde Vitesse uitschakelde. En van die twee wedstrijden heeft de trainer van AZ... Gertjan Verbeek het nodige opgestoken. Het blijkt wel dat, uh, dat het uh, een ploeg was die in die wedstrijd uh, redelijk uh, afwachtend speelde. Uh, eigenlijk pas uh, na een uur uh, de schoonmaat van zich afgegooide. Te uh, hebben wat ook omhoog ging. Uh, ja, waarin ze toch lieten zien dat ze, dat ze beter waren dan Vitesse. Terwijl Vitesse eigenlijk een uur lang de bovenliggende partij was. Niet veel kansen creëerde. Nou, dat geeft ook wel aan dat ze een hele goede organisatie hebben. Uh, het veld uh, goed klein uh, maken en, uh, en met name in de omschakeling hun individuele kwaliteiten aan uh, proberen te, te spreken om, om, om iets te forceren. Nou ja, en dat is uh, tegen, tot twee keer toe tegen Vitesse heel goed gelukt. Nog één naam, één woord: Guus Hiddink. Dat is toch aardig om daartegen te, te werken, te spelen met je club? Ja, Guus is uh, een, een, een, een, een fijne collega, een, een, een aantal mensen. Dus uh, ik heb een paar keer al eerder uh, met een ploeg uh, tegen hem uh, mogen spelen. En uh, dan zit je in de persconferentie ook naast elkaar. En verder rest kwam ik hem vaak bij Riemen van der Velden tegen. Hè. visje eten, uh, scootjes uh, Dus uh, we hebben wel... Uh, hij is ook graag... Uh, we die hij buitenaf uh, in Vassenveld. En uh, hij rijdt graag op de motor. Dus we hebben veel uh, overeenkomsten. Ja, zei Gert-Jan van Beek. Molde uit Noorwegen is de tegenstander van Herenveen. Een enigszins bekende naam is dat, maar meer ook niet. Johnny Zuiverloon. Nou, ik heb begrepen dat ze vorig seizoen kampioen zijn geworden van Noorwegen. Uh, ze zijn net uitgeschakeld uh, door, door Basel in de, in de Champions League. Uh, en, uh, dus, ja, dat wil wel zeggen dat ze, ze hebben geen, geen verkeerd team hebben. Het zal geen wedstrijd worden als tegen uh, Rapid uh, thuis. En, uh, ja, het wordt gewoon een, uh, een, een hele zware pot en uh, vrij fysiek. En ik denk, maar ik denk als wij gewoon spelen zoals, zoals tegen Feyenoord, zeer compact en, en, en mentaliteit op de, juiste, op de juiste manier, dan gaat het gewoon goed komen. Nee. En voor FC Twente begon het Europese avontuur al twee maanden geleden. ploeg kreeg het Europese ticket via het fairplay-klassement van de UEFA, een soort van cadeautje dus. Maar tot nu toe benutte ploeg dat presentje uitstekend. In de komende twee wedstrijden tegen Boerza spoor kan FC Twente zich plaatsen voor de hoofdfase, de groepsfase van de Europa League. De beloning voor een vroeg begonnen seizoen. Leroy Fer. Ja, een hele lange serie eigenlijk. We hebben negen wedstrijden nu gehad. Of ik bedoel zes wedstrijden nu gehad. En uh, ja, dit worden er uh, nog twee erbij. Dus het zijn totaal acht wedstrijden. En Dat uh, ja, is wel een hele lange, hele lange race geweest, ja. ja Vorig jaar zei iedereen vanuit elkaar is er last van. Ze moeten hartstikke vroeg beginnen. Is het nu, als je kijkt naar de competitie, voor misschien wel een voordeel... dat je, dat je die wedstrijden al in de benen hebt? Ja, eigenlijk wel. Uh, het was een soort opstart ook voor ons. Uh, ja, niet alle tegenstanders waren natuurlijk van, een, uh, van het kaliber van de eredivisie. Dus er uh, ja, waren goede, uh, ja, goede wedstrijden waar het ook uh, ergens om ging. Dus. En uh, ja, we zijn de iets heel goed gestart. Uh, ja, twee wedstrijden, zes punten, dat is, uh, dat is gewoon goed. Het gaat met name om dat laatste natuurlijk, dat je gelijk wedstrijden speelde die er om gingen. Dan hoeft die tegenstander niet zo goed te zijn, maar dat is wel andere druk, denk ik, dan spelen tegen amateurs. Ja, precies. En, uh, ja, dat is voor ons gewoon, uh, gewoon heel goed geweest en uh, er zijn heel goed mee omgegaan. En ja, nu moeten we het uh, proberen af te maken, de laatste twee wedstrijden. Wat voor tegenstander is dat eigenlijk? Is dat uh, een tegenstander die echt sterker is dan die andere drie? Of, of heb je daar nog geen idee van? Ja, jawel, dat uh, is ons zeker verteld. En uh, ja, morgen krijgen we ook de beelden van de, van de ploeg te zien. Dus uh, ja, veel sterkere ploeg. Uh, ja, Turkije is ook een, een heel warm land. Dus ja, we zijn, uh, zijn de warmte ook gewoon uh, gewend. Dus, een uh, paar hele gevaarlijke spelers in de voorhoede ook. Dus, het is gewoon een uh, heel goed team. En nou, hebben jullie het uh, goed gehad dit weekend? Hebben jullie ook aan die warmte kunnen wennen? Ja, precies. Dus uh, we gaan er naartoe in, uh, en dan uh, hebben we het ook lekker warm daar, ja. Dat was Leroy Ver van FC Twente. En Feyenoord is de enige ploeg die aanstaande donderdag... in de Europa League thuis speelt in de play-offs. De heenwedstrijd Sparta-Praag is dan de tegenstander. Vijf wedstrijden dus in totaal van vijf Nederlandse clubs. Die zijn donderdag allemaal live bij ons te volgen in Langs de Lijn. Dat is dan extra lang vanaf zeven uur in de avond. Tot een uur of elf zijn we er ook dan weer. Vanavond was er Champions League voetbal. Ook play-offs in dit geval. Twintig ploegen komen vandaag en morgen en volgende week dan in actie en de returns. En tien daarvan gaan dan naar de groepsfase van het miljoenenbal. Spartak Moskou deed in zijn eerste wedstrijd tegen Veenabadje goede zaken, want het won thuis met 2-1. Voor Veenabadje scoorde Dirk Kuit. Demi de Zeel viel in bij Spartak Moskou. Brucia München-Gladbach tegen Dynamo Kiev. Met niet zo'n heel goede Europese vuurdoop voor Luc de Jong, want hij begon dan wel in de basis bij Borussia. Hij scoorde ook. Maar dat deed hij in eigen doel en daardoor kwam Kiev op die 3-1 voorsprong... wat uiteindelijk ook de eindstand was. Roel Brouwers van Borussia zat de hele wedstrijd op de bank. FC Kopenhagen tegen Liel eindigde in 1-0. FC Basel tegen Cluj werd 1-2. En Helsingsborg tegen Celtic eindigde in 0-2. De returns van deze wedstrijden zijn dus uh, volgende week. En ook morgen zijn er nog vijf wedstrijden. Onder meer dan John van der Brom met Anderlecht in actie uit bij Limassol. Op besluit van deze uitzending. Nog één uitslag uit de kvb beker In de eerste ronde is al één wedstrijd gespeeld. IJsselmeervogels tegen Argon werd 6-2. In de volgende ronde speelt IJsselmeervogels tegen een iets zwaardere tegenstander, Adel Den Haag. Tot zover voor van vanavond. Wij zijn er morgen weer om 10 uur. En straks na het NOS-journaal. Mieke van der Wij met het oog op morgen. Nog een fijne avond. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.